Uur. Freddy Fantijn met het NOS Journaal. Het OM heeft justitie in Spanje een aantal verzoeken gedaan. in verband met het onderzoek naar Jos B. De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. twintig jaar geleden. Het Nederlandse OM heeft geen bevoegdheden in Spanje en mag ook niet zelf onderzoek doen naar de spullen. die bij de arrestatie van B. maandag in beslag zijn genomen. Namens Nederland zijn een officier en een rechercheur naar Spanje gereisd om de zaak toe te lichten en te helpen denken wat nodig is. B. wordt naar verwachting deze week uit zijn Spaanse cel overgebracht naar Nederland. Egyptische en Franse archeologen hebben in de Nijldelta... het oudste dorp opgegraven dat daar tot nu toe is gevonden. Het ligt zo'n 140 kilometer ten noorden van de hoofdstad Cairo. Bij de nederzetting zijn voorwerpen gevonden van rond de 6000 jaar geleden... en dat is zo'n 2500 jaar voordat de piramiden van Gizeh werden gebouwd. In de Nijldelta zijn nog niet eerder nederzettingen uit dat tijdperk gevonden. Er zijn wel eerder andere belangrijke ontdekkingen gedaan. Begin dit jaar nog werden onbekende graven gevonden uit de tijd van de Farao's. De politie heeft een man van twintig uit Oude Sluis aangehouden... in verband met het dodelijke verkeersongeval in Annapolona. Gisternacht kwamen drie tieners om het leven... toen de auto door onbekende oorzaak op een lantaarnpaal klapte. De man zat ook in de auto... In het zuiden van China zijn 127.000 mensen geëvacueerd na zware regenval. Er zijn zeker twee doden gevallen en twee mensen worden nog vermist. Sinds woensdag is er in de provincie Guangdong veel regen gevallen. De rivieren zijn buiten hun oevers getreden en dorpen en steden zijn overstroomd. Ook tientallen huizen zijn ingestort. Het weer vanuit het oosten bewolking... Morgen overal vrij bewolkt en morgen kan ook hier of daar een bui vallen. Maar de zon breekt ook soms door. Het wordt morgen ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Uh, want uh, ik had nog wat tijd over. Dus ik dacht, ik draai nog een stuk van Aafje Heiners Die prachtige Nederlandse alt. En u hoorde het Ave Maria, wederom. Alleen nu in de in, als compositie van uh, Jean Gounod. Die de melodie van dit stuk schreef op het preludium van Johan Sebastiaan Bach. Uit als Wolthemperiöter klavier. En daaruit het eerste preludium. Uh, het zijn eigenlijk alleen maar akkoorden. Daar zit geen melodie bij. En Gounod heeft daar dus een melodielijn op geschreven. Uh, en noemde dat dan Ave Maria. Het werd uitgevoerd door Aafje Heiners Met de muziekvereniging Pro Musica onder leiding van Lex Karsenmeijer. En uh, op het orgel hoort u Meijndert boekel. Goed, dan gaan we verder met uh, heel andere muziek. Nu niet van vinyl, maar nu halen we het weer uit de computer vandaan. Het eerste stuk is een vrij lang stuk. En dat is van een componist die u misschien niet zo vaak van gehoord heeft, namelijk Aaron Copeland. En Copeland was een van de mensen, was de componist... die de beroemde Fanfare voor a Common Man schreef... waar Emerson Lake en Palmer een grote hit mee hadden. Nou, we gaan nu van hem luisteren naar een symfonie nummer 3, 1986 staat erachter. En daaruit het eerste deel, het Molto Moderato... met Simple Expression, oftewel met simpele expressie. Wordt uitgevoerd door het Dallas Symfonieorkest onder leiding van Eduardo Mata. Antonio Vivaldi. We hebben hem al eerder gehoord in het eerste uur toen van Vinyl. Met dat hele aparte concert. Maar we gaan nu weer een keer naar hem luisteren. Met een concerto, concert voor twee hobo's. En dat staat in D mineur. Het nummer van het werk is RV535. En het wordt uitgevoerd door de Academie voor Oude Muziek uit Berlijn. Een eh, Nederlandse componist. We hebben wel eens eerder wat van hem gedraaid. En eh, een componist die leefde eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En zijn naam was Cornelis Dopper. Chaconna Gotica. Zo heet het eh, stuk wat we van hem gaan draaien. En het wordt uitgevoerd door het Nederlands Radio Sinfonieorkest En de dirigent daarvan is Peter van Amrooy. En uh, Peter van Alrooy kan ik u nog over vertellen dat dat weer de componist was van een stuk wat we ook al eens een keer gedraaid hebben. De Piet Heijn Rhapsody. Goed, dat even terzijde. Nu dus de Chaconna Gotica. Ja, en deze meneer Dopper, die leefde van 1870 tot 1939. En eh, als u bijvoorbeeld aan de balkonrand kijkt in het, de grote zaal van het Amsterdamse Concertgebouw... dan staat zijn naam daar ook met gouden letters in. Uh, ...gegraveerd. En hij werd in de tijd behoorlijk gewaardeerd... ...want dit stuk wat u dus hoort... Chaconna Gotica, ...dat is zelfs in 1918... ...een keer uh, uitgevoerd onder de leiding... ...van de beroemde Richard Strauss. Dus kunt u nagaan dat deze meneer... ...best wel bekend was. Uh, nu een meneer die wat... ...minder bekend is... ...ik ken hem niet, tenminste nog nooit van de man gehoord... ...Paul McCartney. En dan denkt u, wat doet Paul McCartney nou... ...in een klassieke uitzending? Ja... Maar zoals u misschien weet heeft deze ex-Beatle een aantal klassieke composities geschreven. Hij, dat is wel heel knap natuurlijk, want hij kon geen noot lezen. En, maar hij zette zijn ideeën gewoon op de wand. En dan werd het uitgewerkt door een beroemde componist of arrangeur voor een groot orkest. Maar het idee is wel degelijk van de ex-Beatle. En... Hij uh, begon daarmee met het Liverpool Oratorio. Uh, we gaan nu een stuk behoren van muziek die hij geschreven heeft bij een ballet. En dat ballet is in New York uitgevoerd en in Londen uitgevoerd door het uh, London Classical Orchestra. Onder leiding van John Wilson. Het stuk uh, dat heet Ocean's Kingdom en daaruit het eerste deel. Ja, daar zou je toch nooit aan gedacht hebben toen ze in 1962 Love Me Do op de plaat zetten dat daar dit nog eens uit voort zou komen. Ocean's Kingdom dus muziek voor een ballet dat in New York is uitgevoerd en de muziek werd uitgevoerd door het London Classical Orchestra. En eh, onder leiding van John Wilson en de componist, de ideeënleverancier was dus Paul McCartney. We gaan naar Jean Sibelius, Finse componist. Die ook uh, dit stuk weer een beetje bekend is gemaakt door Emerson, Lake en Palmer. Die het gebruikte uh, op uh, hun Five Bridges LP. Maar nu gaan we nu naar een stuk, het originele stuk luisteren. Uh, Carelia, zo heet het. En uh, het nummer daarvan is JS-115. En daaruit het intermezzo. Nou is het zo dat er een uh, hele... Uh, rits aan namen gespecificeerd staat, maar dat zullen waarschijnlijk zangers zijn. Daar wil ik uh, me nu even niet aan wagen, want dat zijn allemaal vinnen. Dus doe ik maar even niet. Het Lachty Symphony Orchestra, dat weet ik dan wel. En uh, de dirigent is Osmo Vanska, als ik het goed uitspreek. Vanska, Vanska, weet ik veel. Dat is het. In ieder geval Sibelius met Karelia. Maar ik moet toch even wat recht zetten. Want ik zei iets verkeerds. Uh, Five Bridges, uh, die LP is niet van Emerson, Lake en Palmer. Maar van de Nice. En overeenkomst is dan wel weer dat Keith Emerson daarbij zat. Goed, die hebben dus een live uitvoering gemaakt van Carelia. En nu hoort u het origineel van Jean Sibelius. We gaan naar het laatste stuk... In deze CFM Klassiek. Op deze mooie zondag. En dat is een bekend werkje. Wat u vast kent. Piotr Ilyich Tchaikovsky schreef het. En het is wederom een ballet. Een prachtig ballet. Het Zwanemeer. Oftewel Swan Lake. En Opus 20. En de, naam van de, de nummer van het werk. Het nummer van het werk. Is TH12. Het is de tweede acte, Tiende scène en dat moet moderato gespeeld worden, oftewel gematigd. En het wordt uitgevoerd door het Royal Philharmonic Orchestra... onder leiding van James Morgan.